Freddie Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Houston zijn zo'n 1.500 mensen bij de kerkdienst waar afscheid wordt genomen van Barbara Bush. De voormalige first lady van de VS overleed woensdag. Onder andere de voormalige presidenten Bill Clinton en Barack Obama zijn erbij. President Trump is er niet, alleen zijn echtgenote Melania. De officiële lezing is dat Trump de ceremonie niet wil verstoren met alle beveiliging die nodig is voor een bezoek. Maar waarschijnlijk is Trump er niet omdat de Bushes geen geheim hebben gemaakt van hun kritiek op hem. George Bush senior stemde zelfs op Clinton, de democratische tegenstander. Na de dienst in Houston wordt de kist van Barbara Bush overgebracht naar het Bush complex en daar wordt ze begraven. Inspecteurs van de organisatie voor het verbod op chemische wapens... hebben in Syrië materiaal verzameld. In Douma deden ze onderzoek op een plek... die twee weken geleden zou zijn bestookt met chemische wapens. Uit het materiaal moet duidelijk worden... of er inderdaad chemische wapens zijn ingezet. Het Syrische leger ontkent dat. Het leger voerde twee weken geleden een offensief uit... tegen de rebellen in Douma. En daarbij vielen tientallen doden.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 Het weer blijft droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Morgen eerst zon en 22 tot 26 graden nog. Maar later neemt de kans toe op buien met onweer. Dit was het NOS Journaal.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 Vijf jaar Koning Willem-Alexander met Margreet Spijker. Een heel goede avond. Welkom bij deze WNL-radio special over Koning Willem-Alexander... die deze maand vijf jaar op de troon zit. Samen met mensen die hem kennen of ontmoet hebben... blik ik terug op die bijzondere momenten. Koning Willem-Alexander maakte in die vijf jaar tijd... zowel hoogte- als dieptepunten mee. Zo juichte hij uitbundig voor de Nederlandse sporters op de Olympische Spelen. Maar hij treurde ook mee met de nabestaanden van die vreselijke MH17-ramp. Hartverwarmend, prachtig hier in Zwolle. Wij zijn, ja, we zijn nog steeds stil van de parade wat ze ons voorgescholderd hebben. Modern, eigen tijd, toch de geschiedenis goed weergegeven. Ik denk dat we hier een prachtige Koningsdag meemaken. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen... leggen zijn de majesteit de koning en haar majesteit de koningin... als eerste een krans bij het Nationaal Monument. Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar... van de slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne... We zijn diep geraakt door de schrijnende persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk zijn vanmiddag aangekomen op Sint-Maarten. Om met eigen ogen te zien hoe de hulpverlening verloopt. En om de bewoners van het eiland een hart onder de riem te steken. Ik ontmoet ontzettend interessante mensen. Ik mag hele mooie manier Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Ik, Je ja, ik ziet wel iemand voor u die uh, zeer goed in zijn vel zit en blij is met, met, met het ambt dat hij uit ja, mooi, we hoort hem, koning Willem-Alexander. De gast hier in de studio is Pieter Verhoeven. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Burgemeester van de gemeente Oudewater, maar ook historicus. Hartelijk welkom. Dank u wel. En uh, wie vorige uur ook al heeft beluisterd... die heeft haar stem al gehoord, royalty watcher Jozine Drogendijk is er het komende uur ook. En tot tien uur bij mij aan tafel ook Jan Kees Emmer... hoofdredacteur van Oranje Boven... en een van de vaste Koningshuisdeskundigen bij deze Omroep, Omroep WNL. Hartelijk. Goeie avond. Ja, en Pieter Verhoeven, uh, volgens mij komt u net van een ander feestje, het 100-jarig bestaan van uw partij, de SGP. Daar nog een koninklijke boodschap gehoord eigenlijk? Uh, ja, zeker. er is een uh, bericht gestuurd aan uh, zijn Majesteit de Koning. En Het Wilhelms is uit volle borst uh, gezongen. En uh, ja, de, de partij is uh, oranjegezind, dat ja. klopt zeker. Dat zal voor niemand een verrassing zijn dat de SGP oranje gezin is. Nee, is ook zo. Maar dat is toch al aardige u uh, uh, uh, uh, kon wij aan uh, nu vanuit mijn partijlidmaatschap. Maar het mooie is dat een burgemeester er voor iedereen is. Zoals de koning dat ook is. Die is in zijn rol als koning onpartijdig. En dat is iets heel moois. Ja, dat is waar. Dat, ik, dus ik zal, als u uh, in die andere hoedanigheid bent... dan bent u niet zozeer een SGP'er. Uh, u bent uh, een jaar voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Uh, voor heel veel mensen is dat, uh, is dat eigenlijk iets... wat ze niet helemaal uh, goed uh, begrijpen. Sommigen denken dat het gaat om een kast vol oranje kledingstukken... of uh, vaantjes uh, voor de koning of posters van de prinsessen. Maar dat is niet zo, hè? Wat is dat wel? Het is een Organisatie. Uh, er zijn 300 oranjeverenigingen in het land ruim bij aangesloten. Zoals je de KNV bij hebt voor het voetbal... heb je voor de oranjevereniging de KBOV. En uh, allemaal vrijwilligers zijn het gewoon. Zeker, die ook volgende week weer een allerlei dorpen en steden... en gemeenschappen voor hun uh, buurt een heel mooi oranjefeest gaan organiseren. Ja, een grote verandering de afgelopen vijf jaar... is dat uh, Ja, Koninginnedag is ingereld voor Koningsdag. Laten we even luisteren. Welkom voor... Het is een manier van uh, nieuwe evenementen en nieuwe uh, elementen toevoegen aan een bestaande dag. En de mooie dingen moet je natuurlijk niet veranderen. En dat zijn de dingen die ik bij mee heb kunnen brengen. Maar voor de rest is het toch ook de traditie van het samen vieren met z'n allen. Het was een kolenzak met veel cultuur en zaang. En dan gaat de koninklijke familie nu dus onder die groothoofdspoort door. Fantastisch mooie dag, mooi zonnig, prachtige verjaardag, leuke mensen, prachtige hè? Zwolle, zonder dolle, jullie hebben het fantastisch gedaan. Dankjewel. Ja, zo klonk de Koningsdag in Zwolle tot slot. Jankies Emmer, had u verwacht dat die Koningsdag iets totaal anders zou worden? Nou, totaal anders. Het is niet iets uh, voor uh, het Huis van Oranje om uh, haakse bochten te maken. Dus dat is, uh, had ik niet zozeer uh, verwacht. Ik vind wel dat, uh, dat, dat de koning uh, nog zoekende is naar het juiste format. Uh, de eerste twee, drie uh, koningsdagen in, zijn, uh, in, in het nieuwe uh, onder zijn bewind... om het zo maar te zeggen, sinds hij koning is, vond ik wat zwaar. Ook. Dat ik dacht van, ja jeetje, er moesten wel heel veel uh, dingen ingestopt worden. Laten we nou, het is gewoon feest. En... Je ziet dat de la, afgelopen keer was dat alweer wat luchtiger. Dus nou ja, men is nog zoeken naar het juiste format. Ja, maar toch is het wel interessant dat de koning heeft gekozen om de regio centraal te stellen. Dat is toch ook bestuurlijk gezien het nieuwe perspectief. Waarbij grotere regio-gemeenten de aandacht krijgen. En daaromheen de, de, de kleine gemeenten eromheen. Die dan daarin meeveren. Daar waar koningin Beatrix destijds echt ook nogal de kleinere gemeenten bezocht. Ik ben burgemeester van Oudewater, een wat kleinere gemeente. Ja. Die had nogal kans gemaakt. Maar de koning nu kiest nu heel bewust voor de grotere centrumgemeente. Die uh, daarmee ook uh, ja, de, de regio's nieuwe bestuurlijke perspectief als het ware, laat uitkomen. Dus, uh, en, en ook heel strategisch. Want hij gaat bewust dit jaar naar Groningen. Want? Wat is daar zo bewust aan? Nou ja, juist om die gemeenschap daar een hart onder de riem te steken. Oh, vanwege de aardbevingen. Ja, lijkt mij wel. Nou, en er is ook een hele triviale reden he, dat het anders is ge georganiseerd. Het was in deze tijd van uh, grotere dreigingen en meer uh, te nou, terrorisme enzovoort, enzovoort... was het niet goed, niet goed meer te beveiligen. Het was voor, voor de DKDB, de beveiligers rondom uh, de koninklijke familie... echt een ondoenlijke zaak om twee dingen, zoals dat ging bij Beatrix... die ging naar een grotere plaats en naar een kleinere plaats, bijvoorbeeld oude water, als het uh, had gekund. Ja, dat was niet meer te doen. Dus daardoor hebben ze het meer geconcentreerd, daardoor is het beter te beveiligen en uh, nou ja, daardoor uh, is het, heeft het nu de vorm die het is. Het is uh, in ieder geval een dag waar heel veel mensen met heel veel plezier naar kijken. Uh, Josine Drogendijk, Koningsdag, is dat inderdaad gewoon kijken en gezien worden? En, en doen ze daar ook hun best voor, vind je? Ja, ik kijk natuurlijk op een hele andere manier naar Koningsdag. Want op het moment dat uh, de eerste beelden online komen, dan ga ik gelijk zoeken naar de kleding van Maxima. Uh, dat is waar ik me in heb gespecialiseerd. En je ziet ook, daar is gewoon steeds meer aandacht voor. Uh, Koningsdag is natuurlijk een volksfeest. Dat is contact met het Koningshuis, et cetera. Maar het is ook een soort mini-modeshow. En uh, wat vindt uh, Pieter Verhoeven daarvan, dat het een, uh, wordt getypeerd als toch een mini-modeshow? Oh, uh, uiterlijk vertoon en uh, allure aan het koningschap... Uh, dat zijn uh, al uh, eeuwenlang... Uh een, een, een, een mooie combinatie, dus prima zo, prima zo. <laughs> Geen probleem mee. Nee, geen enkel probleem. Mee. Mensen vinden het ook leuk. Uh, ik, ik ben zelf ook uh, kansen opgevoed uh, dat ook mijn moeder uh, en mijn zusjes juist daarna keken. Ja, tegelijkertijd is het denk ik ook wel weer een hele discussie waar het van. Kijk, Maxima gaat soms uh, naar nou, de rest hele wereld over om goede doelen uh, te promoten et cetera. En wat lees je dan in het op op op, op internet? Ze droeg drie hier rocks, ze droeg de, dat shirt. Dus ik denk dat dat voor haar ook wel weer eens lastig is. Uh, we leven in een beeldcultuur. dus uh, het, ja, het plaatje gaat een steeds grotere rol spelen. Dus ik ben ook wel weer heel benieuwd. Ik schrijf natuurlijk zelf veel over het plaatje. Ik schrijf veel over haar kleding. Uh, maar ik vraag me wel eens af, zou Maxima ook niet ontzettend balen? Als zij iets heel goeds heeft gedaan, ze heeft een goede toespraak gehouden... Uh, dat er dan ineens wordt gezegd, nou, ik vond haar broekpak niet nou, mooi. Nou, dat, dat heb je wel gelijk in, hoor. Want dat had toen ik uh, in die periode, wat vorig vorige uur ook al noemde, in, van 1999 tot 2006, de koning volgde. Ja, en ook later wel Maxima toen zij daarbij aansloot... Ja. En het, die, die, die hofhouding en dus ook die koning en, en, en of die toen prins en prinses die waren helemaal niet blij als het alleen maar om uiterlijkheden ging. Dus het was die boodschap die ze met hun werk willen, willen, willen naar buiten willen brengen, die moet wel degelijk onder de aandacht komen. Dus daardoor moet je altijd zorgen dat er zeker een gelaagdheid in ook de verslaglegging ligt. Ja, alleen ik denk dat, dat, de dat het niet zozeer aan de media ook ligt. Ik, ik schrijf dan zelf ook wel, uh, ik heb zelf een website op, ik dagelijks zocht dan schrijf ik meerdere alinea's over wat Maxima heeft gedaan en dan één Alinea over wat ze draagt. Maar waar gaan alle reacties over? Over wat ze ja, draagt. Nee, nee, dat en dat zich. heeft denk ik ook weer alles mee te maken... ...wat ze doen is altijd sociaal verantwoord. Uh, de toespraken van Maxima zijn heel inhoudelijk... ...maar iemand die niet zoveel heeft met de onderwerpen waar zij zich voor inzet... ...ja, die zal denken, nou prima maar ze heeft een mooie broekpak aan. Nou, op zich gaat dat al even lang zo. Als je kijkt naar de portretten uit de 16e, 17e ja. 18e eeuw... Uh, die zijn natuurlijk ook destijds uh, geansoneerd... En, en in een bepaalde uh, manier uh, neergezet. Een bepaalde vorm van kleding uh, die net even werd aangestipt. Uh, alleen, uh, wat interessant is... Dat, is dat het door de social media veel meer aandacht ja, krijgt ja. dan ooit tevoren. Maar ja. het is al even lang zo dat uh, vorstelijk vertoon uh, en kleding... Uh, heel erg belangrijk zijn. Ik denk Aantijd. in de tijd van Juliana en Beatrix wel wat minder... Maar dat dat er ook mee te maken had hoe zij zich kleden. En als je natuurlijk naar Maxima kijkt, die sluit meer aan bij, uh, bij onze maatschappij. Dus dat zal natuurlijk ook nou mee. Je zegt nou wat minder, maar we weten dat toen uh, Juliana en Bernard trouwden in de jaren dertig, dat, uh, dat uh, Bernard haar uh, helemaal speciaal ja. heeft laten kleden toen door de ja, Amerikaanse. En dat zij als het ware een metamorfose onderging en dat het land daarover sprak. Maar toen zei Juliana hadden... ook als reactie erop, ik ben geen modepop. En nee, toen is ze ook weer teruggegaan naar hoe zij zich graag wilde kleden. Dus... Uh, ja Dat zie je ook bij Beatrix. Rond haar huwelijk was zij prachtig. Uh, dus dat zie je natuurlijk altijd wel. Maar bij Maxima is het natuurlijk iets wat altijd aanwezig is geweest. Maar mensen zijn gewoon geïnteresseerd in mensen. Ik, ik ben zelf burgemeester. En het valt me op als ik dan uh, op bezoek ga bij mensen die 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Dan hebben ze het nooit over de gemeenteraadsvergadering. Maar vragen ze altijd wel. Uh, hoe gaat het met uw dochter op voetbal? En uh, werkt uw vrouw nog? Dus mensen zijn ook gewoon geïnteresseerd in de figuur uh, ja, de die ze achter... representeert. Ja. Heel erg menselijk. En menselijk gedrag. Nou, uh, ja, waar? Maar zie je dat beter dan tijdens de dans, om maar zo te noemen? Soms ziet het publiek iets van de ontspannenheid van het koningspaar op Koningsdag 2015 toen Koningin Maxima heel even liet zien dat ze nog altijd heel soepel in de heupen is op dit nummer van Nielsen. Sexy als ik dans, danste ook zij mee. Oeh. Yeah. Ah yeah.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 Ik voel me sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey. Oeh, weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goede tips. Maar ze, maar ze werken nooit. En toch ga je het niet laten. Nee, je kan het niet laten. Oh yeah. Uh, ergens in haar plek dus zie ik dat er iets. Oh, iets veranderd is. Hey.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 Sexy als ik dans. Steek ik mijn houd op. ga mijn voeten zomaar, ik voel me seksie, als ik dans. Gooi jij je hart op, zwingen, je geven zo lekker dat het te gaan pavot. Daar ben ik dans. Steek ik mijn houd op, ga mijn voeten zomaar, ik voel me seksie, als ik dans. Gooi jij je hart op, zwingen, je geven zo lekker dat het te gaan pavot. Daar ik dans. Ja, en dat allemaal omdat wij Koningin Maxima daarop hebben zien dansen... op dit nummer al in 2015. Zou ze dat nog steeds kunnen? En Willem-Alexander ook, zo heel sexy dansen? Nou, ik denk niet dat ze zo heel snel veranderd is. En ze heeft het ook aangegeven voor de inhoudiging. Ik blijf gewoon vooral mezelf. Dus ik hoop dat ze waar nou ja, hij misschien nu al mee heeft gedanst. En is het dan wel eens zo dat uh, Willem-Alexander... dan toch een beetje in haar schaduw kan staan? Ja, ik Maxima is natuurlijk geen muurbloem. Ik bedoel, ze is, is echt een vrouw met passie, met temperament. Um, misschien zal hij het zo wel eens ervaren. Maar je hebt natuurlijk alle regeltjes, het hele protocol... waardoor het voor hoe wij het zien wel meevalt. En uh, Pieter Verhoeven, u heeft de koning niet alleen ontmoet als voorzitter dus van de uh, Oranje Vereniging... maar ook als burgemeester van uh, Oudewater. Zo was hij in uw gemeente ook toen de vogelgriep uitbrak. En dan is het toch wel heel belangrijk dat de koning de juiste woorden heeft. Wat, uh, wat was de indruk die, die hij daar toen maakte... Nou, wat ik mooi vind uh, aan uh, onze koning is dat hij Nederland ziet als een uh, gemeenschap. En als er uh, feest is en er is iets heel moois. Bijvoorbeeld uh, met uh, goede sportprestaties, dan is hij erbij. Maar als er iets heel verdrietigs is, dan is hij er ook bij. Uh, zoals ook een, ja, een vader erbij is bij zijn gezin. Als er iets heel moois is op een verjaardag. Maar ook als er iets verschrikkelijks gebeurt. Dat je dan ook uh, er bent. En uh, wat er in Oude Water zich uh, voordeed was dat uh, vogelgriep uh, uitbrak. Uh, hoog besmettelijk, heel veel... Uh, uh, kippen die moesten worden geruimd, en niet alleen in oude water... maar eigenlijk uh, in heel veel andere plaatsen daarna ook... Uh, dat hij eigenlijk heel spontaan, althans via zijn staf... Uh, een bezoek uh, organiseerde met niet alleen de getroffen uh, boer... maar ook met de uh, sector, met de staatssecretaris, maar met de uh, pluimveehouders. En dan is hij uh, heel present en heel uh, uh, empathisch uh, aanwezig. En dat kan hij echt heel erg goed. En dan heeft hij niet een politieke rol... Alles behalve. Nee, de koning is onpartijdig en, uh, en uh, er voor iedereen. En, uh, en tegelijkertijd door daar wel aanwezig te zijn, uh, brengt er wel partijen samen die normaal gesproken niet zo snel uh, in één uh, ruimte zouden zitten. Dus in het geval van de vogelgriep zaten daar uh, pluimveehouders die enorm waren getroffen, maar ook het ministerie van de Economische Zaken. die al die strenge maatregelen nam. Uh, en, en die hadden echt in een kelder nog een behoorlijke mot met elkaar. Uh, van het uh, stadhuis. En vervolgens zaten ze in een uh, mooie uh, schepenenkamer. Uh, en toch een beetje gespannen. En dan komt uh, de koning binnen. En hij weet de, de sfeer te breken. Uh, en, en hij brengt het gesprek op gang. Nou, dat, dat uh, kan hij als geen ander. Maar dat is toch echt een gave, hè? Want Jozine ja. zei eerder van hij wordt heel goed gecoacht in, in zijn hofhouding. Maar of is dit echt in zijn karakter? Dit zit al in hem, maar hij, hij is ook nu inmiddels uh, over de 50. En dat is ook wel iets waar hij heel goed in getraind is. Het is natuurlijk echt wel een, een echte een ontwikkelde kant van hem. Uh, waarbij ik nog wil opmerken, is dat hij nooit. met komt hè? want het laatste wat, uh, wat wat de koning wil is ramptoerist zijn, dus hij wil de hulpverlening niet voor de voeten lopen. Dus het wordt meestal even met de Hofhouding afgestemd van wanneer kan het, wanneer zijn ze klaar voor mijn komst. Dat zijn we ook laatst in Sint Maarten. en zal in oude water ongetwijfeld ook zo geweest zijn dat er eerst even ja, timing gekeken, is dat belangrijk. de timing altijd wordt bekeken. En dat is dan iets wat de staf ook doet. En, ja. Ja. Ik heb maar uh, ook al weer humor. <tie> ja, ja, humor. Ja, dat was best een stevig en geladig gesprek. En toen vroeg ik zo aan het eind aan hem. Ik zeg, maar is tijd heeft u zelf ook kippen. En toen zei hij, nee, ik heb koeien. Uh, en ja, gelijk is, is, is de sfeer uh, ontspannen. En dat ja, is, dat, is, dan, dan gaat de stroom de grond ja. in. En uh, die, die graaf heeft hij. Dat is de koning de voet uit. Ja? Om het zo uh, het ijs te breken. Zelfs bij de zoiets. Enorm, Enorm, zo al ergs als die vogelgriep, wat natuurlijk voor de betrokkenen verschrikkelijk is... toch even uh, dat lucht, de lucht eruit laten lopen. Uh, voor uh, de meeste mensen die ooit in aanraking komen met de koning... is dat inderdaad een uh, bijzonder moment. En voor deze uitzending heb ik uh, gesproken met een aantal burgers... die ook een ontmoeting hadden met de koning. Ons koningshuis is populair, zeker op dagen als Prinsjesdag en Koningsdag... En sommige fans zijn zelf bekend. Neus, de, de robman. Ieder jaar probeert hij drop te geven aan de koningin, Oscar. Ja, Oscar Meijer is hier. En uh, ja, ik denk dat hij misschien wel de allergrootste fan is uh, van de koning. Maar in, ik weet wel dat ik u geen dropman meer mag noemen. Hè? Daar ben ik mee gestopt. Dat was exclusief voor koningin Beatrix. En ik vind, zoiets moet je bij de persoon laten. En niet uh, als een gimmick doorzetten naar de volgende generatie. Oh nee, want dat was toch een hele leuke gimmick. Ja, maar het uh, drop... De koningin Bertrix hield van erop. Hij hield echt van erop. En um, waar de koning echt van houdt weet ik niet. En um, om dat dan door te zetten, dan wordt het zo'n ja, nou ja, niet echt. Uh, ik vond, het niet, ik vond het niet geen leuke gedachte om, om ook, voor, ook voor koningin Beatrix, niet van... oh, hij doet het bij mijn zoon ook. Oké, okay, dus wilt dat het exclusief dan, houden. Dan, dan, ja, ja. Ja, oh. uh, onze slaggever Leo Mastik zag u uh, eerder aan de kant van de weg staan... vorig jaar op Koningsdag. Gaan we ook even naar luisteren. En de eerste mensen staan echt ook klaar, hoor. Bijvoorbeeld, ja, fan van het eerste uur, Oscar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. koningshuisfan, hè. En bekend ja. van de dropjes altijd voor koningin Beatrix... Ja. Voor de koning nooit een presentje? Vandaag wel wat bij zich, omdat het toch een bijzondere dag is? Ja, hij wordt 50, dus ik geef hem, ik geef hem een cadeautje. Je ja. ziet er prachtig uit en daar zit de tas met het presentje. Ja. Mogen we het al zien? Nee, ik verraad het nog niet, want ik weet de koning is misschien nog op de Eikenhorst en kijkt nu ook naar WNL. Dus ik, uh, ik laat het even nog niet zien. Het blijft nog even een verrassing. Maar dit is wel de goede plek om straks alles te zien volgens mij, hè? Dat lijkt me wel, ja. ja ik, had, ik had eigenlijk iets dichter bij koning Willem II willen staan, maar ja, dit is, dit is het beste. Ja, nou zijn we heel benieuwd hoe dit is afgelopen. Niet zo goed. Oh nee, nee. want? Voor het eerst in uh, meer dan twintig jaar... heb ik het staatshoofd toen geen uh, hand kunnen geven. En dat was omdat uh, ik stond te praten met de twee jongste prinsessen. En ja, die ga je niet wegduwen als je de koning ziet komen. Dus uh, ja, en toen was de koning alweer voorbij... Nou, wat akelig. Of ook nee. wel heel leuk... met de prinsesjes misschien. Ik stond Ariaan heel leuk met, en, de, met de prinsesjes. En ik, ik, had een, ik had een button van prinses Ariaan en prinses Alexia. En daar stonden ze aan te pulken. En, en ik had achteraf gewoon die button aan hun moeten geven. Maar ik had zoiets van... het is voor de koning, het is voor de koning, het is voor de koning. Weet je wel? En had ik het nou maar gewoon... Aan hun gegeven. <laughs> oh. Ik heb ze later aan prins, het hele kussentje aan prinses Laurentien gegeven. En ik vertrouw erop dat het bij de koning terechtgekomen is. In eerdere jaren is het u wel gelukt dus om de koning te spreken. Hoe waren die gesprekjes? Hoe was het persoonlijke contact met hem? altijd vrij hartelijk en ik was een beetje bang dat hij uh, een beetje boos op me zou zijn omdat ik geen cadeautje voor hem had terwijl hij echt jarig is op die dag natuurlijk en de oude koningin natuurlijk niet uh, maar hij is altijd heel hartelijk en uh, ik zei de eerste keer in Amstelveen tegen hem van u heeft een prachtig jaar achter de rug en daarop zei hij ja maar dat heb ik met jullie samen gedaan en dat vond ik wel heel, heel mooi dat hij, dat hij ons erbij betrok. Hij pakte mijn hand beter in de hand van een vriend van mij. En zo van, wij, wij, wij doen het samen. Wij zijn samen uh, Nederland of zoiets. Dat zei hij niet letterlijk, maar daar kwam het wel op neer. En dat vond ik wel heel erg uh, mooi. U uh, heeft zelf een ongelukje gehad waardoor u nu met uw hand uh, in het verband zit. En uh, dat heeft u om, over het aanpassen hebben we het nu toch? Ja, ja. <laughs> u heeft zich heel goed aangepast na dit uh, ongelukje... Kunt u beschrijven hoe uw hand eruit ziet? Nou, de dames van de Gipskamer hebben... Ik had gedacht, ik maak het helemaal oranje... maar de dames van de Gipskamer hadden bedacht... we maken er rood wit blauw oranje van. Dus ik heb nu eh, rood, de vlag en de oranje wimpel om mijn arm heen zitten... Dus dat is uh, heel mooi. Ja, het is natuurlijk nooit leuk om in het gips te zitten, maar dit is wel. Dit, dit, dit verzacht de pijn wel enigszins. <laughs> nou, ik hoop dat uh, de koning u uh, nu te beter kan herkennen op straat. Ik ga er vanuit van wel. Veel plezier, dank u wel. Ja, herkennen jullie hem? Deze ja. man die we dus niet meer... Uh, ja, zegt Joachim? Ik denk echt iedereen die het Koningshuis een beetje volgt, kent Oscar wel. Een hele lieve man. Uh, en ik hoop dat koning willem Alexander dit jaar denkt... nou, hij heeft zijn, uh, last van zijn arm. Laat ik eens uh, hem een fijne dag bezorgen. Nou, in Nederlanders kunnen zeggen ooit met de koning gedineerd te hebben. Maar ook voor deze uitzending sprak ik met een vrouw... die dat genoegen vorig jaar wel had. Koning Willem-Alexander toostte vorig jaar de dag voor Koningsdag... met 150 medejarigen op het speciale verjaardagsdiner... dat hij samen met koningin Maxima had georganiseerd toen hij 50 werd. Geachte jarigen, Heel hartelijk gefeliciteerd allemaal met onze verjaardag. Het is fantastisch dat u hier allemaal gekomen bent... op de uitnodiging van de koningin en mij om onze verjaardag te vieren. Misschien kunnen we dan ook gewoon Lang Zullen Wij Leven zingen. <gul> Allemaal gewoon voor onszelf. Lang zullen we leven, lang zullen we leven, lang leven in de En wie ook uh, meezong en dus een van de genodigden was, is uh, Anita Schuiling. Fijn dat ik u spreek. U bent uh, precies even oud als uh, de koning. Bent u zich daar altijd al van bewust geweest of pas toen u die uitnodiging kreeg? Nee, wel nee. Nee, vanaf dat ik, uh, vanaf dat ik geboren ben... En, Um, aan het begin uh, natuurlijk voor mijn ouders, maar ook zeker voor de buren en uh, het hele dorp waar wij woonden, Noordhoorn. En um, ja, dat heeft mijn hele leven met me meegesurfd dat ik op dezelfde dag jarig ben. Want waarom wist het hele dorp dat dan? Mijn ouders hadden een winkel in Noordhoorn. En uh, de buurvrouw, mevrouw Visser, die, of de dochter van de kapper... Uh, Visser, die, uh, die had uh, de krant gebeld en de burgemeester verteld uh, dat ik geboren was. Dus het hele dorp wist het. Wat grappig. Ja. Met welke verwachting ging u hier naartoe? Oeh, um, um, uh, met de verwachting dat ik uh, mensen die op dezelfde dag jarig zijn... en waarvan 50 of 49 dan even oud als jezelf... en ik hoopte van harte dat ik de koning en de koningin beide zou mogen spreken... omdat ik mijzelf ambassadeur voel van het noorden... en ook vanuit verschillende bedrijven van het noorden cadeaus mee had gebracht. En ik hoopte zo heel erg dat ik daar iets over mocht zeggen. En is dat gelukt? ja. Dat is mooi. Hoe ja. ging dat? Um, nou, eigenlijk heel spontaan. Want het zijn heel erg uh, mensen die, die ja, je gastvrij ontvangen. De Hofhouding is een, een waanzinnig geoliede machine die je uh, die heel erg uh, welkom heet. En zo ook de koning en de koningin. En aanvankelijk de koningin uh, die, ons, die zich onder ons mengde in de uh, gedeelte waar ik dan stond. En na het diner, toen we een rondleiding hadden gehad uh, langs de expositie, de tentoonstelling, toen trof ik de koning. Die uh, heel belangstellend aan mij vroeg of ik het naar mijn zin had. En uh, ja, ja, mij allerlei vragen stelde. En alras uh, schaarden zich allerlei mensen daaromheen. En ik, uh, ik had het een en ander aan hem te vragen. En ook uit te nodigen voor Eurozonic Noordenslag. Maar ook was ik nieuwsgierig naar zijn periode van het vliegen. Uh, ik was ten tijde van uh, zijn opleiding op, uh, op Eelde, op de luchtvaartschool, was ik ook daar. Dus dan had ik hem wel eens van een afstand gezien. Dus daar vroeg ik naar en daar vertelde hij heel erg enthousiast over. Dus ja, dat was waanzinnig. Het is dus helemaal gelukt om u uh, zelf uh, daar prettig te voelen? Oh ja, absoluut. Jazeker. Ja, want u was wel in uw eentje tussen die wildvreemde mensen. Het lijkt mij best lastig. Nou, iedereen was in zijn eentje. En uh, zoals ik al zei, de hofhouding, maar ook uh, de vaste hofdame van koningin Maxima. Daar mocht ik heel dichtbij zitten. Wat een ontzettend hartelijke vrouw was. En uh, koningin Maxima was de eerste die uh, lang zullen wij leven inzetten. En ja, het zijn gewoon mensen die de kunst verstaan van representatief voor Nederland. Maar je ook gewoon heel erg thuis laten voelen oprechte belangstelling. Dus ja, het was gewoon heerlijk. Ja, echt een feest. Absoluut. En is hij nog naar Noorderslag gekomen? Nee, alleen volgende week komt hij natuurlijk naar Groningen. En uh, in de aankondigingen heb ik breed uh, uitgemeten gehoord... dat ook Eurozonic Noorderslag uh, goed vertegenwoordigd is. Dus ik ben er niet zo bang voor dat hij, uh, dat hij dat stiekem niet meegenomen heeft. Net als allerlei andere dingen, zoals de verteltassen uit de school... Uh, uit, uh, uit Drenthe, waar ook koningin Maxima is geweest. Dus ik weet... Ergens onderweg dat alle dingen waar ik, waar ik iets mee, van mee heb gebracht, alle organisaties, dat daar wel aandacht aan besteed is. En dan hoop ik maar stiekem dat ik mede daaraan stichter van ben. Nou, ik vond het te horen was u een hele goede ambassadeur voor Groningen. En dat gaat u ook de komende dagen zijn. Uh, ja, ja, volgende week ga ik natuurlijk kijken. En uh, ondertussen ben ik natuurlijk zelf ook jarig. Net als oh ja, dat waren je niet vergeten. Nu, ja. Dus ja, ik blijf ook uh, ja, daarmee vieren. En ja het tot, zal tot, uh, totdat ik de aarde verlaten bij mij horen, denk ik. Ik wil u hartelijk danken. Anita Schuiling. Ja, uh, dat zal het hele leven bij blijven. Wat een impact heeft die koning. Bij die oranje verenigingen zal dat niet anders zijn. Hè? De vrijwilligers die hem dan mogen ontmoeten. Nee, nee, kijk, uh, zij uh, werken zich de rond uh, om uh, in die, ene, in die ene dag in het jaar... of soms wel eens een hele week voor de gemeenschap iets heel moois te organiseren. En dat valt tegenwoordig echt niet mee met de stevige regelgeving. En op het moment dat dan bekend wordt dat de koning naar hun plaats komt, dan is de oranjevereniging doorgaans heel blij en ook heel trots. En ook een beetje gespannen van oe, hoe gaat dat nu gebeuren. En de afgelopen keer al op onze jaarvergadering bijvoorbeeld Tilburg, die dan met vol enthousiasme vertelde dat de koning eraan kwam. Dat was de vorig jaar uh, en nu uh, uh, in Groningen. En daar zal het niet anders zijn met de WD-vereniging. En Josine en maxima heeft dus als eerste het lied aan. Hè, Lang zullen we leven. Is dat kenmerkend? Voor haar zou zoiets zo iets, uh, Willem-Alexander niet doen. Nou, ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Uh, ik vind het initiatief nemen, dat past wel natuurlijk bij Maxima's persoonlijkheid. Ik ben niet wekelijks bij Maxima bij de Koninklijke Bezoeken, maar als ik er ben dan valt het me wel op uh, dat zij vaak het initiatief neemt of om uh, fans aan te spreken of om naar binnen te gaan. Uh, Maxima die durft wel initiatief te nemen. Dat past ook wel denk ik bij haar persoonlijkheid. We waren uh, in eerste instantie best een beetje bang dat Maxima Willem-Alexander zou gaan overrulen. En vooral met dit soort feestjes, omdat zij wat extra ja, verter is. Was die angst uh, gegrond? Uh, uh, nou ja, want uh, zij heeft natuurlijk haar Latijnse passie en, uh, en, uh, en die koning van ons is maar gewoon een nuchtere Nederlander. Dus daar uh, kan best, uh, dat had gekund, maar zij uh, kent ook haar plek en uh, ze is wat dat betreft ook goed uh, opgeleid en uh, ja, zij, over, zij overvleugelt uh, de, de koning zeker niet. En daar waar ze het doet, uh, laat de koning het gebeuren. En dan denkt hij, nou, dat is prima. Laat mijn vrouw maar even naar voren. doet Dus vrouw als het ware naar voren. Maar ik weet wel, dus. in 2014 was dat geloof ik. Is er wel een poosje een discussie geweest. Ook bij de NOS, bij, bij wat kranten. Uh, over dat Maxima te prominent aanwezig zou zijn. Uh, en toen droeg ze, dat was net rond uh, Prinsjesdag. En toen kwam ze op Prinsjesdag, kwam ze paleis uit. En droeg ze ook nog eens een keer een knalrode jurk. Dat heeft toen ook niet alleen maar positieve reacties opgekomen geleefd en je ziet dat ze de laatste tijd uh, daar meer rekening mee houdt. Nou ja, sterker nog, er wordt natuurlijk in de programmering van de agenda uh, van de koning en de koningin heel goed nagedacht door de uh, staf. Uh, wie gaat waarheen? En dat gaat ook uh, langs de lijn van de portefeuilles, maar op basis ook van, van wat is verstandig. Uh, ik merkte wel, toen de koning uh, in, in water kwam, toen de stad jarig was, uh, een half jaar later na de vogelgriep, toen kwam hij uh, alleen, dat een van zijn uh, beveiligers zei van als het, ze samenkomen, dan is de aandacht voor de fotografen vaak uh, voor de koningin en haar kleding. Ja. Wat hij ook wel prima vindt. Maar toen hij zelf kwam in onze stad, gaf dat een enorme power aan die verjaardag. Door zijn eigen persoonlijkheid. Want hij is zelf ook een hele, hele hartelijke vriendelijke samenbindende man. En dat komt steeds beter uit de verf. Je kunt hun functioneren ook niet met elkaar vergelijken. Zij als, als, als, als koningin, als, als de vrouw naast de koning. Ja, zij heeft een internationale rol. Ze is actief in de VN. En daar is ze echt inhoudelijk bezig. En uh, ja, dat doet ze volgens mij uh, uit allerliefste. Ja, En toch is het best lastig. Uh, misschien voor hen. Zij zijn zo inhoudelijk. En uh, hele intelligente uh, ja. mensen. Dat zij, dat zij dus het helemaal niet moeilijk vinden. Om, om aan van alles en nog wat mee te doen. Wat een oranje vereniging aan, aan koekhappen en kinderen. Um, daar passen ze zich zo makkelijk aan aan. Dat is op zich wel knap. Ja, ze hebben enorme lenigheid. Uh, hoe ze zich opstellen in het publieke uh, domein. En dat hebben ze zich ook al uh, moeten, moeten trainen. Wat uh, zojuist al werd aangegeven. Uh, want uh, hij is natuurlijk al van van Jozef Aan opgeleid tot staatshoofd... met alle uh, voor- en achterkanten die dat met zich uh, meebrengt. En uh, we moeten niet vergeten dat het niet zo heel lang uh, geleden... Uh, het imago nog was van uh, de, de waterprins... En, en de prins die zat te hossen met uh, de, de volleyballers. Uh, en, en, en nu is het echt een, een staatsman. Uh, iemand met uh, allure en wijsheid en uh, zeggingskracht. En dat is wel heel knap hoe maar ja, ze dat ontdekken. Uh, u zegt die waterprins, maar juist dat waterprins... Management. Ja, is, een kantelpunt is juist een kantelpunt ja, is, nee, geweest. Is ook is een waar. punt geweest waarbij hij die getraind heeft om in het internationale toneel Kom. zich als uh, persoonlijkheid en uh, deskundige op te stellen. Maar nu, van de heer om stuit, uh, houdt ja. hij zich juist een beetje van een afstand. Ten aanzien van het waterdrijven zie je dat de, de aandacht van uh, zijn portefeuille weer juist. Uh, veel breder is dan dat uh, water en sport. Ja, water heeft natuurlijk heel veel aandacht gehad. En krijgt daardoor nu veel minder... voelt zich nu een beetje eraf komen. dat klopt. <laughs> um, waar ja. hij zich uh, waarschijnlijk niet op heeft kunnen voorbereiden... het hele land niet, is op uh, vliegramp uh, MH17. Maar hij was al uh, twee dagen na de ramp uh, bij de nabestaanden. En ik heb uh, twee van die nabestaanden gesproken. Een inktzwarte dag in de Nederlandse geschiedenis, 17 juli 2014. De ramp met het vliegtuig MH17. Koning Willem-Alexander sprak de nabestaanden toe tijdens een herdenking. We zijn diep geraakt door de schrijnende, persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel. Deze vreselijke ramp heeft een diepe wond geslagen in onze samenleving. Te gast zijn Piet Ploeg en Evert van Zijtveld... beide nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp. Piet Ploeg verloor zijn broer Alex, schoonzus Edith en neef Robert. En Evert van Zijtveld verloor zijn twee kinderen Robert-Jan en Frederike... en ook zijn schoonouders. Fijn dat u er beide bent. Uh, Evert van Zijtveld, op, op welk moment kwam bij u de koning... en misschien ook wel meteen de koningin, dat weet ik niet, in beeld? Dat was uh, bij de eerste bijeenkomst die we hadden in Nieuwegein. Uh, van de nabestaanden, dat is de eerste, eerste bijeenkomst... waarin wat informatie werd, werd gegeven. En daar was de koning en koningin ook aanwezig. En dat wist u van tevoren toen u daarheen ging? Nee, dat wisten we niet. Het was een hele emotionele bijeenkomst... Uh, uh, onder de nabestaanden zelf uh, en dat was ook uh, besloten en het was uh, opvallend, we wisten het natuurlijk niet hè. wij waren zelf helemaal in uh, weggeslagen van de wereld hè. dus uh, we werden dus uitgenodigd om daar te zijn en daar, was, uh, daar waren de koning en de koningin ook aanwezig ja. Ook Piet Ploegen, was dat voor u ook de eerste keer dat u de koning en de koningin toen zag? Ja, en ik vond het wel heel erg bijzonder eerlijk gezegd. Uh, hoewel die bijeenkomst, ja die was nog zo vers na de, na de ramp. Uh, maar wat ik nog wel weet van die bijeenkomst, uh, dat de perfecte organisatie, uh, uh, die, die deed wat bij me. En, uh, en ook de aanwezigheid van de koning en koningin en, uh, uh, en, en diverse kabinetsleden. Ja. Uh, Piet Ploeg, um, zat u erop te wachten dat de koning en de koningin daar waren bij die bijeenkomst? Nee, want we wisten eigenlijk helemaal niet wat we moesten verwachten van die, uh, van die bijeenkomst. En, uh, we hoopten informatie te krijgen. Maar als je daar toch zit uh, en je ziet dat er zoveel belangstelling is... en, en, en ook uh, ja, zorg uitgaat naar de nabestaanden vanuit onder andere het koningshuis... maar ook kabinetsleden... Uh, geeft dat toch wel een gevoel van, ik sta, ik sta niet alleen. En, uh, uh, dus achteraf heb ik dat heel positief geduid. Uh, hoewel de koning daar natuurlijk niet sprak. Uh, uh, en er werd beperkt informatie gegeven. In het interview van Wilfried de Jong met koning Willem-Alexander... kwam die vliegram met de MH17 ook ter sprake. Laten we daar even naar luisteren. Je kan zijn schouder bieden, je kan ze... Uh, kijk, dit was een... Een jaar nadat mijn broer overleden is, bijna een jaar daarna. Dus zij zei ook: zei, Jij hebt ook een, een broer verloren in een ongeluk. Dus jij weet wat het betekent. U, dat zegt niemand meer op zo'n moment. Het is allemaal je en jou. Helemaal fantastisch. Maar dat ja. betekent ook dat je vertrouwd wordt. Dus jij, je hebt ook een, uh, meegemaakt wat het betekent om iemand, uh, geliefd, iemand die je van, van je houdt te verliezen in de familie. Uh, dus, zij zei eigenlijk, dus zij zagen dat heel veel van die nabestaanden als juist een, een, een manier. Ik, uh, dus, uh, ja. Klopte dat ook wat ze zeiden, ja, vond u? ik denk het wel. Maar ja. het is, ik heb het. Uh, wat dat betreft. Maar dat betekent dat u dat u zeg maar uw, uw eigen verdriet kon gebruiken? Ja, hun... Je begrijpt dat natuurlijk. Nee. Dat kan je niet van elkaar scheiden. Nee. Dat kan je niet van elkaar scheiden. Evert van Zijveld. Uh, merkte u dat de koning werkelijk kon meevoelen met het uh, verdriet om dit verlies? Ja, dus uh, dat heb ik heel erg gevoeld. Uh, zowel van de koning als van de koningin. Um, en het is inderdaad zo... we hebben het ook eens thuis over gehad... wat betekent dat? Ik heb dit interview nog niet gehoord... Uh, van wat u net laat, uh, uh, laat horen. Uh, ja, toen hebben wij ook gezegd... ja, maar er is ook wat gebeurd in die familie. En ik kan me herinneren dat wij... Uh, een intensief gesprek hebben gehad... Uh, met uh, de koningin. Uh, en de koningin was aan het luisteren... En de koning stond erbij. En dat was zo indrukwekkend, vonden wij. En zo herkenbaar. Eh, dat we zeggen, nou ja, dat, ze, ze waren eigenlijk onder ons. Ze waren ook nabestaanden als het ware. Hè? Want iedereen in Nederland is een beetje een nabestaande. Wij zijn direct een nabestaande en de anderen zijn ook nabestaanden. En de koning en de koningin, die, daarvan heb ik het gevoel, die hebben helemaal uh, kunnen voelen wat wij ook voelen. De, de, het is natuurlijk niet zo wat je precies voelt als je eigen kinderen hebt verloren. Maar daar hebben wij wel een hele goede herinnering aan. Een Piet Ploeg? Ja, wat ik zelf wel ook in de nazien heel erg knap heb gevonden... is dat er aan de ene kant een enorme uh, medeleven was bij de koning en koningin. Maar tegelijkertijd bleven ze ook heel erg in hun rol. Want het is, uh, ze waren wel de koning en koningin. koningin. Uh, en dat ze daarin het goede evenwicht hebben kunnen brengen. Ja, aan de ene kant, we zijn hier wel als staatshoofd met zijn, met zijn echtgenoten. En tegelijkertijd leven we enorm mee. En als je dan ook nog achteraf realiseert van het is, het is nog heel erg vers. Dat hij zelfs zijn broer is, hij heeft verloren. Vind ik dat wel heel erg knap dat hij dat zo heeft gedaan. Uh, wat is uh, u zoal bijgebleven aan, aan momenten met dat koningspaar? Want we blikken terug op vijf jaar de koning. Het is zo dat, um, het is niet alleen maar voor mijzelf, maar ook ik voor uh, mijn echtgenoot, um, dat wij een heel gevo goed gevoel hebben overgehouden aan, uh, met de betrokkenheid van de koning en de koningin. En uh, het, het is in, in ons beleving heel oprecht geweest uh, dat zij helemaal gevoeld hebben um, wat wij ook hebben gevoeld, en dat zij misschien een kleine bijdrage hadden kunnen leveren van de empathie die, die er is. Uh, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat de, de koning... Eh, de laatste keer dat ik hem heb meegemaakt... natuurlijk vorig jaar met de opening van het monument. En daar hebben we dus eh, we naast elkaar gelopen. En eh, toen hebben wij... ja, daar komt weer natuurlijk alles weer terug. Maar uiteindelijk zijn we ergens teruggekomen op, op sportactiviteiten. Ik zal ook niet weten wat het eh, toen het geval was. En het was ja, een heel eh, laagdrempelig gesprek... Eh, waarvan je zegt... Je hebt niet het gevoel dat je naast zo'n belangrijk persoon loopt. Je, je misschien, moet je definiëren wat dat betekent, maar het is wel natuurlijk het koningshuis. En daar heb ik voor mijn gevoel een heel goede herinnering aan overgehouden. Dus in totaal denk ik dat de koning heeft gedaan... wat je niet weet wat hij zou moeten doen. Voor onze samenstanden, voor mij persoonlijk. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Denkt u dat ook, dat hij het goed heeft gedaan, meneer Ploeg? Ja, absoluut. Uh, kijk, die bijeenkomst Nieuwe Gein heeft hij door zijn aanwezigheid al een belangrijke rol gevuld. Bij de nationale herdenking ook. Door, door alleen zijn aanwezigheid, maar ook door de, de, de openheid waarmee hij zich heeft gemengd bij de nabestaanden. In de, in de nazit naar die bijeenkomsten. En vorig jaar bij de herdenking, uh, ik mocht de koningin en koningin ontvangen. En dan zit je, uh, dat was in de expo, en daar. Ik kreeg even de gelegenheid om ook gewoon normaal even te praten met de koning en koningin. koningin. Uh, en dat vond ik wel heel erg bijzonder. Ook de toegankelijkheid van, van, van beiden. Uh, ik denk dat heel erg belangrijk is geweest wat ze hebben gedaan voor, uh, uh, voor de nabestaanden. En ik geef het je eerlijk zeg maar te doen: van wat moet je nou in vredesnaam zeggen tegen die nabestaanden als je daar staat als koning? Uh, uh, en hij heeft dat gedaan door gewoon zichzelf te zijn. En dat was goed. Ik wil jullie beiden hartelijk danken. Uh, u luistert naar een NPO Radio 1 WNL special over vijf jaar. Koning Willem-Alexander bij mij aan tafel. Royalty-washer Josine Drogendijk. Pieter Verhoeven, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje. Vereniging burgemeester van gemeente Oudewaat is hij ook. En bovendien historicus. En Jan Kees-Emmer, hoofdredacteur van Oranje boven. En vaste, een van de vaste koningshuisdeskundigen van onze omroep WNL. Uh, Pieter Verhoeven, mag hij daar niet ontbreken op zo'n ramp? Zou het ook vreemd zijn geweest als hij daar niet was gekomen? Of is het eigenlijk heel bijzonder dat hij daarheen ging? allebei. Uh, het feit dat uh, uh, het land in rouw is, uh, vraagt ook om presentie van uh, het staatshoofd en de minister-president. Uh, uh, dat voelt uh, de koning ook uh, haven aan om dan uh, de agenda leeg te vegen en er uh, heen te gaan. Uh, vanuit een stukje, noem het maar pastorale bewogenheid. Uh, dat heeft uh, ook koningin Beatrix destijds laten zien in Enschede. Uh, of uh, met de MKZ-crisis uh, door een kerkdienst bij te wonen in Oenen. Uh, op het moment uh, dat uh, het land uh, uh, verdriet heeft en een ja, trauma ondergaat, uh, dan, dan is het heel fijn voor de gemeenschap als ook uh, het staatshoofd uh, uh, zich laat zien. Ja, Hij mag niet ontbreken, um, <tie> vind jij Jan Kees Emmer? Dit is de kerntaak. Ja, het is, ja, dit dit, dit is core business core business. Uh, en daar gaat uh, alles wat, uh, wat Pieter Verhoef daarvan zegt, uh, dat klopt. Hij, hij dient daar te zijn om die om die schouder te geven aan, uh, aan de rouwenden en aan mensen en, en hulp te, en mededogen te tonen uh, ja uh, en dat doet hij uh, dit was een test voor hem want zijn moeder had het natuurlijk een aantal keren hiervoor gedaan de Bijlmer ramp uh, werd nog niet genoemd vallendam uh, uh, ramp en hij deed dit voor het eerst en uh, ja al lof voor de wijze waarop hij dit heeft opgepakt en de compassie die hij heeft getoond ja verklaart dit misschien ook zijn stijgende populariteit? Zou kunnen. Het is in ieder geval niet verkeerd gegaan. Uh, maar, maar, maar populariteit is iets waar, uh, waar de koning uh, en, en zijn hofhouding zich weinig mee bezighouden. Kijk, zij zitten er voor 30, 40 jaar. En uh, dan uh, populariteit noemen ze dagkoersen. Dus, ja. En terecht ook. En terecht. Het, het, het is een, een eeuwenoude uh, band tussen het Oranjehuis en het Nederlandse volk. Uh, en uh, die kan ook wel een stootje hebben. Ja, dat blijkt. Uh, zie uh, jij, ja, Josine, een andere koning dan um, als hij uh, over nou, zeg maar, een, een rode uh, loper uh, loopt? Is hij, is hij een, want je zegt hij is meestal wel authentiek, maar zie je een heel groot verschil? Oh, ik denk dat als jij weet dat heel veel camera's alle woorden die jij zegt vastleggen dat jij op je hoede bent. Uh, en dat zie je ook bij koning Willem-Alexander wel. En juist bij de werkbezoeken waar niet zoveel media bij aanwezig is. Uh, daar durft hij meer grapjes te maken. En dat vind ik ook, ook juist het leuke. Ondanks was hij bij een of andere breiklub of zo. En dan die dames weten hij aan het lachen. Een breiklub? Te maken. Ja, okay. of een haaklub. Ik ben daar geen expert in. Uh, maar dan zie je hem uh, met die mensen... Uh, Klet ze echt gewoon. En, en dat, vind, dat kan hij ook heel goed. Maar uh, als je het hebt over Maxima, dan kan het ook heel goed. Maar ik denk dat ze pas echt in haar element is. Als ze bezig is ook met de Verenigde Naties. Onder, een onderwerp waar ze zich heel, ja, heel sterk voor maakt. En uh, ja, dan zie ik echt passie in haar ogen ook. Ja, want hij echt bijna inhoud. We hebben echt een warm koningshuis nu. En, en, en, en de koningin is dat. Uh, maar zeker de koning ook. Uh, wat, je, wat je ziet in zijn empathische vermogen uh, bij zo'n uh, MA17 uh, ramp, dat hij ook zo, in zijn biografie. Uh, het, het lijden van zijn broer. Uh, het overlijden van zijn broer, waar hij zojuist aan refereerde, uh, op een hele natuurlijke manier kan verbinden met zijn ambt. Uh, en dat is uh, bijzonder. Ja, ja uh, helaas is dat zo, dat hij uh, dit meedraagt en wij uh, heel Nederland uh, dat ook weten en met hem, met hem meeleeft. Heeft hem dat, uh, en dat klinkt dan vanger dan ik dat bedoel, hem geholpen? Of werd hij überhaupt al wel heel warm ontarmd door het Nederlandse volk? Ik denk dat hij van het Nederland, Nederlandse volk bij zijn aantreden een, echt een kans en met een open arbeid. Ar ...open hart en met een open blik is ontvangen. Kijk, je hebt natuurlijk in het parlement allerlei ketelmuziek over... ...wat kost dat allemaal, zo'n zo monarchie? En uh, moet, dat al wel, moet hij wel zo'n boot hebben? En hoe zit dat met die beveiliging? Enzovoort, enzovoort. En, huis enzovoort. en een huis in Mozambique. Nou goed, dat is gelukkig niet doorgegaan. Maar in ieder geval nu een huis in Griekenland. Um, maar als we, als we het afpellen naar de kern... Dan denk ik dat, uh, dat, dat Nederland zich echt heel bevoorrecht mag voelen met een, uh, met een monarchie als het onze. Want kijk maar eens naar de buren bij België. Nou, uh, uh, die kijken, daar kijkt men met afgunst naar de wijze waarop ons koninklijk uh, paar uh, hun, uh, hun functie invult. En waarom zijn zij daar jaloers op? Omdat de inhoudelijkheid uh, uh, gewoon. Ja, dat, dat is echt al ook iets van de laatste twintig jaar. En daar is, daar is goed naartoe gewerkt, ook rondom Maxima. De inhoudelijkheid van hun werk maakt dat deze mensen zich ook nang voelen. Ze hoeven niet alleen maar linten door te knippen. Nee, ze kunnen ook inhoudelijk, maximaal dan internationaal met de VN... Josien zei het al, kunnen, kunnen echt ertoe doen. En dat maakt dat ze ook dat andere werk kunnen dragen. Ik denk dat ze daar misschien ook wel wat van hebben geleerd met de hele situatie met Prins Klaus natuurlijk. Precies. Uh, die ja. mocht, ja, die had heel veel ambities, maar hij kon er eigenlijk heel weinig mee. Hij werd steeds en Als je kijkt naar Maxima, dan denk ik soms wel eens, en ik ben geen kenner van economie en zo, maar dan denk ik, nou, ik vind het soms best bijzonder met wie zij allemaal om tafel zit. Uh, niet altijd mensen van een ongesproken, met een onbesproken gedrag. Dus dan, dat vind ik dan bijzonder. Dat, dat accepteren we blijkbaar wel. En uh, ik denk dat dat ook een, een, de erfenis is van Prins Klaus in zekere oh, okay. zin. en we ook, maar we moeten ook altijd wel bekijken... het is allemaal binnen de ministeriële verantwoordelijkheid. Hè? Dus als Maxima naar, iemand naar Indonesië gaat... gaat ze dat echt niet zonder dat dat mag nee. van de minister. Dus het is een dans die gezamenlijk wordt, uh, wordt ja. gedaan. Maar die dans die gaat goed. Ja, zeker. En wat ook interessant is. is dat er een, een toenemende openheid is. Die tegelijkertijd ook weer heel uh, afgepast is. Hè. Dus uh, de, de paleizen uh, worden opengesteld. Uh, nou, de, uh, dat is echt ondenkbaar. Dat 10, 15 dat, uh, jaar geleden. Paleis einde in de zomer. Uh, open werd gesteld. Uh, als ware het een toeristische attractie. En het is ook in no time uitverkocht. Maar het is wel weer gemaximeerd. Dus het is niet zo dat die heel de zomer open blijft. Nee, het is voor een paar uur wordt de website opengezet. En dan kunnen een aantal mensen. Uh, onder leiding van de Hof zelf een verzoek brengen aan Noord Einde. Het Koninklijk Huis wordt natuurlijk ook altijd een familiebedrijf genoemd. En als ik naar het Koninklijk Huis kijk, dan denk ik ook, ik heb zelf communicatie gestudeerd, en denk ik, daar zit ook gewoon een heel goed communicatieteam achter. Het is ook gewoon een soort soms een kwestie van marketing. Hoe zij bepaald. net als dat paleis gaat en open, ja, dan koppelen ze daar weer een radio-uitzending aan. Ik, ik vind dat heel mooi gevonden. En ook heel slim, ja. want dat zijn ze ook. En uh, sportfanaat, dat, uh, dat blijft hij, dat, dat was hij al, dat blijft hij al. Willem-Alexander, uh, lid van het internationaal uh, Olympisch Comité uh, geweest. Hij is nu gewoon uh, erelid, want hij kan natuurlijk nu... die koning is daar niet meer uh, lid van zijn. Een van de sporters die uh, vaker gefeliciteerd is... door koning Willem-Alexander... is de uh, windsurfer Dorian van Rijsselbergen. De afgelopen acht jaar denk ik dat ik hem... vier of vijf keer ontmoet heb. Sowieso, elke keer bij de Spelen. En dat is natuurlijk altijd een heel bijzonder moment... En dan uh, bij, de, he, bij, de, bij de ridderzaal mogen we hem weer ontmoeten. En uh, ja heel af en toe ook buiten met een andere gelegenheid. Maar het is altijd weer leuk om hem te mogen zien... en de hand te mogen schudden. Het zijn meestal gewoon korte leuke gesprekken over hoe het gaat. en uh, uh, meest, uh, ja, ik heb, Tot nu toe heb ik het geluk gehad dat ik elke keer felicitaties kreeg... vanuit zijn kant naar mij toe, uh, met een, een goede prestatie. Ik denk dat het een heel mooi uh, laat zien hoe... Uh, hij het land vertegenwoordigt en uh, ja, het land natuurlijk ook achter de sport staat. Maar hem als, als topfanaat erachteraan er, er te krijgen, is, uh, ja, dat kan je niet beter wensen. Lieve koning Willem-Alexander, dank u wel voor, uh, voor de afgelopen prachtige vijf jaar. En uh, dat er uh, ja, nog vele jaren mogen komen... en dat u nog steeds zoveel van de, van de sport mag genieten als wij in het verleden hebben gezien. Jozine Drogendijk, de liefde voor de sport. Ja, heel groot. Ja. Het is hem af te zien, hè? Ja. ja en hij, hij, ik vind hem, de prins, als ik denk aan koning Willem alexander vind ik hem dan niet zozeer gelijk een sportkoning... in de zin dat hij zelf naar uitblinkt in sport. Maar je ziet wel dat sport zijn hart heeft. Uh, Pieter Verhoeven, vindt u dat die koning met het uh, enthousiasme uh, door moet gaan... die jij laat zien op uh, de tribunes bij de Olympische Spelen? Want we hadden het daar het vorige uur even over. En, uh, ja, daarvan uh, werd hij toch aan tafel ook gezegd... dat hij daar wel een beetje mee uit moest kijken. Met name Jan-Kees Emmer vindt dat. Ja, ik zei toen uh, dat ik vind dat, uh, dat bij het statuur van de koning een zekere afstand past. En uh, ja, dan, dan als ik dat, dat gedoe op die tribune zit, dan denk ik van nou, uh, gaat dat niet wat, uh, wat, wat ver? Uh, laat ik zo zeggen, ik heb er erg aan moeten winnen, maar ik... Uh, schijnt me in een beperkt gezelschap te doen. Nou, weet ik niet. Ik ben heel ja. benieuwd wat Pieter van Hoever ja. daarvan vindt. Waardigheid hoort bij uh, het ja, koninklijke kant. Uh, en, en, en tegelijkertijd is het ook zo... dat we in een uh, best heel verdeeld uh, en pluriform Nederland leven vandaag de dag. En er zijn uh, nog maar weinig uh, samenbindende symbolen in dit land. Uh, vroeger hadden we die nog wel uh, in de zuilen. Maar die, die waren opgeborgen in de zuilen. Uh, maar nu vandaag de dag. Ja, wat bindt ons nog? Ja, dat is dan toch het koningshuis. Maar ook sport. Uh, en die twee komen in hem uh, heel natuurlijk samen... Dus dat hij daar een stuk enthousiasme mee laat zien, op zichzelf prima. Maar ik snap wel dat het belangrijk is bij een koning... dat hij zich ook koninklijk gedraagt, maar ook herkenbaar. Dat is een soort spannende balans. Ja, u heeft nog nooit gedacht van nou, nou... Nou, kijk, euh, zoals hij zich nu euh, manifesteert met zijn, met zijn euh, gezin ook soms hè, op de publieke tribune. Ik snap het eigenlijk ook weer wel. Want euh, je zit in zo'n stadion en in, in een bepaalde sfeer en dat heeft dan invloed op je als, als mens. Uh, dus het maakt hem ook alweer uh, herkenbaar. Ja, heel erg menselijk. Nou, in ook. de beeldvorming is... gaat het ook beter nu het met het gezin is. Het eerste keer toen die koning was, was het, waren ze nog met z'n tweeën. En toen vond ik het uh, minder uh, gepast dan uh, nu, nu het met het gezin Met de meiden erbij. Ja. Ja, die, ja, die zitten zelf ook op hockey. En die willen ja. natuurlijk ook graag winnen. Ja, zo gaat dat. Wij uh, gaan nog een, uh, nog een uur doorpraten uh, over, uh, over de koning uh, Jan Kees Emmer. En ik wil uh, Royalty Watcher Josine Drogendijk heel hartelijk bedanken voor de afgelopen twee uur. En ook uh, Pieter Verhoeven. Heel veel uh, succes, want de Koninklijke Bond van Oranje Vereniging heeft hele drukke tijden. En ook als burgemeester van de gemeente Water. Blijf luisteren. We zijn er nog een uur met onze special over vijf jaar koning Willem-Alexander. Tot later. NPO Radio 1. Kees. Zo. Zo. Van kind af aan, bang voor honden. Nou ja, kijk uit. Ik vertrouw ze niet. Waar zit er nu in? Nou, ik heb dat eigenlijk omgedraaid. Ik ga lekker elke middag naar het bos.